Hier een wijle stil pozen, bij het wie daar eer verdient. Schrooi voor de martelaar uw rozen en breng een broksken aan zijn vriend. Het was een dag van bloede strijden, ze staan in kogelbuien, beiden, hij en zijn om, Hij valt en wordt eruit gedragen, wie zal den stervende beklagen? Die vrede vond. Hij sluimert zacht, dan wordt hij wakker. Zijn zwakke hand tast naar zijn makker. Hij richt zich op, zingt in en voelt in droef verblijen. Het lieve lichaam op zich vlijen. Hij streelt zijn kop. De wagens rollen zwaar geladen met jonge dode kameraden die grafwaarts gaan. De hond loopt met gewonde poten in tragen tred, maar vastbesloten vlak achteraan. Hij sleept zich naar den berg van zoden, die voor het graf van alle doden gestapeld lag. Zijn meesters naam blijft ongeschreven en onbekend, zo velen sneven daar elke dag. Het graf is dicht, de hond blijft wachten, wie zal er pijlenden zijn gedachten en zijn verdriet. Al komt een hand hem vriendelijk streelen, toch schijnt het door zijn ziel te stelen, hij is er niet. En als het sneeuwt in sombere stilte, de witte waad dekt in de kilte het toe. Dan klinkt zijn kreunen en zijn kermen. Hij kruipt en wil den baas beschermen. Hij weet niet hoe. En s'avonds voor het ogen luiken. Blijft hij nog even snuffen ruiken. Zo zonder zin. Den meester kan hij niet ontdekken. Hij denkt hij zal mij morgen wijken. En sluimert in. Dan droomt hij in zijn dieren dromen Dat baasje wel de rom zal komen De dag op nacht Maar meester is al lang vergeten En nimmer zal de wereld weten Op wie hij wacht Blijf hier een wijle stil voor het Bij Graf van Inie, daar eer verdient Strooi voor de martelaar uw And brengen can answer and bring.